Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de... Hey. Ik vond laatst achterin een la. Al die oude foto's terug. Wat hebben we toen veel meegemaakt. Maar dat ging de tijd toch vlug Ook al is er veel veranderd Onze band die blijft bestaan Ik en Edcilia Romney hoort u hier op CfM, het tweede deel van CfM in de avond live. Mijn naam is nog steeds Roy van Buurdingen en we gaan er gewoon nog het leuke laatste uur van met elkaar van maken. Verzoekjes zijn natuurlijk dit uur ook welkom. 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. En we proberen dit uur nog steeds Dennis van Veen eventjes te bellen over zijn cd-presentatie in Amsterdam. En wanneer en hoe en wie er op gaat treden. Dat hoort u dan allemaal tijdens deze uitzending als hij... Uh, bereikbaar uh, is. En we draaien natuurlijk de nieuwe, ja, de nieuwe single van Yves Berendsen, onze eigen Zandvoortse zanger. En uh, ja, de, de nieuw van de titel is Zin in jou. En verder ga ik haar nog eventjes niks over vertellen, want hij heeft ook nog een platencontract bij een bekend bedrijf uh, gesloten. Hartstikke leuk voor uh, Yves Berendsen natuurlijk uit Zandvoort. We gaan luisteren naar het volgende liedje, en dat is uh, Miss Montreal met C Heaven, Say Hell, hier op CFM en Zandvoort. Dat Miss Montreal, hier op CFM in Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En we hebben Marlijn Dennis van Veen, goedenavond. Goedenavond jongen. Ja, het, uh, je hebt een drukke tijd hè, op dit moment. Ja, ik heb het heel druk. We mogen niet klagen. Uh, gisteren single release gehad van Nancy Beerensen natuurlijk. En uh, vanavond uh, sta ik weer bij Patrick van Veen. Die brengt ook zijn nieuwe single uit. Zij is het. Ja, en maandag is natuurlijk de beurt aan mezelf. ja. Dus uh, ja, uh, hele nieuwe stap. Uh, ja, uh, alles nieuw voor mij ook. Dus uh, ja, ik ben er wel heel blij mee, nieuwe single. Ja, wat hoe gaat die heten, de nieuwe single? Helene. Helene. En uh, ja, je gaat natuurlijk presenteren. En bij zo'n presentatie horen ook allemaal gastoptredens, hè? En wie komen er allemaal optreden? Uh, ik heb uh, een x-aantal artiesten staan. Ik heb uh, Dries Roefing staan, Leonard Del, Danilo Kuytens, Steve Berensen, uh, Ramon Sandbergen... Angelina Lemoy, uh, ja, ik, ik heb er zoveel staan, uh, ik, ik, ik kan het bijna niet opnoemen. In ieder geval Johan Kettenburg is er ook, Ro Ramon Johan Sandbergen. Kettenburg is er bij, Ramon Sandbergen. Ik ben blij dat je hem even een steuntje onder de, <laughs> onder de riem geeft. Maakt niet uit. Af, af en toe vergeet je nog wel eens een paar mensen. Danny Braaf. Ja, Danny Braaf is er ook. Uh, ja, wie hebben we nog meer? Ik, ja, ik, weet je, ik heb het zo druk en uh, ik zeg je heel eerlijk om het nu om het zo even 1, 2, 3 op te noemen. Ik ben blij dat je me even helpt. Ja, maakt niet uit jongen, maakt niet uit. Hé, hey, um, ja, want uh, die, je, kon, je bent veel in Zandvoort, uh, het vind ik wel niet zeker, woon je, je woont er ook in Zandvoort? Ik woon in Zandvoort, ja, ja. dat heb ik heel goed. Maar je gaat ja. uh, niet in Zandvoort geven, hè, die CD-presentatie? Nee, ik vier hem niet, uh, ik geef hem niet in, uh, of vier, het is geen verjaardag, ik geef hem niet in, uh, in uh, Zandvoort. Ik uh, doe mijn CD-presentatie in Amsterdam, bij Amsterdam 54. Dat is van een, een vriendin van mij die werkt daar, van Nettie van Schijndel dus, uh, en van Valli de eigenaar. Dus dat is wel heel leuk, een hele mooie locatie. Daar heb ik ook van de week een stuk van mijn clip opgenomen. En we zijn van de week met een boot uh, door de vrachten geweest in Amsterdam. Heel, echt, uh, heel leuk, allemaal uh, leuke dingen gedaan. Dus. Ah, dat gaan we dan allemaal zien natuurlijk na de presentatie, want dan zal hier online komen, je, je clip. Ja, clip komt online na de presentatie en uh, vanaf, uh, ja, vanaf de 14e is alles te vinden natuurlijk hè? Ja, heel erg belangrijk. Um, ja, tegen die tijd kom je gewoon zeker nog even langs in de studio om hem te laten horen natuurlijk. Dat is wel belangrijk. Ik kom zeker langs in de studio, Ik kom zeker even een singeltje bij je afgeven. Nou, helemaal super jongen. Hey, um, nou, ik, het enige wat ik tegen je kan zeggen, ja, mensen gaan erheen uh, in ieder geval... Uh, om uh, half acht begint het Amstel drie, of 53. Amstel, vier, Amstel 54 op de Amstel in Amsterdam. 13 juni vanaf half acht. Iedereen is welkom. Dus ik zou zeggen... Uh, Doe je eigen en trek je dansgroen aan. en uh, Wees erbij. We gaan. een groot feest. Nou, heel erg bedankt Nieuw voor, voor je tijd in je drukke agenda. En, heel erg bedankt uh, en graag gedaan. En ik hoop je graag te zien bij uh, Radio Zandvoort. Oké. Okay. Hey, later en uh, tot snel hè. Dank je okay, wel. Oké, hoi. Wel, dat was Dennis van Veen. Hij gaat zijn uh, CD uh, presenteren uh, aankomende maandag. Het uh, gaat in ieder geval een groot feest worden. Dat heeft hij wel even weten te vertellen hier op de radio. We gaan naar het volgende liedje luisteren. Jeroen van der Bo, mag ik dan bij jou? Als de oorlog komt...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 Anders kan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 Wat een heerlijke plaat. Natuurlijk officieel van Claudia de Bray. Maar ja, ik ben wel blij hoor dat hij hem gekofferd heeft, Jeroen van der Boom. Want het is wel een mooie, mooie versie. Dankjewel. Alsjeblieft, Jeroen. Ja, dames en heren, het is bijna tijd voor de dubbelhit. Twee liedjes die op elkaar lijken. Dit keer een totaal ander soort dubbelhitje. Dus uh, blijf lekker luisteren. Ik heb ook zo zin in die zomer. En ik kon geen lekkere zomerplaat uh, vinden in het Nederlands of Nederlandse productie. En nou uh, heb ik een zanger gevonden. Die is ooit dubbelhit geweest. En uh, van uh, ja, Jeroen van der Boom uh, met Jij bent zo. En dat, hij heeft uh, het nummer uitgebracht met Silencio. Uh, daar heb je Jeroen van der Boom natuurlijk van. En het is een lekker zomerse plaat. En ik wil hem heel graag uh, toch draaien. En omdat ik toch een klein Nederlands tintje heb... vanwege die samenwerking met Jeroen van der Boom... ga ik hem toch maar draaien. Toch maar een keertje de spelregels verbreken. En wie weet gaan we dat binnenkort sowieso doen. Maar daarvoor uh, gaan we nog even goed vergaderen met het bestuur. Maar uh, in ieder geval uh, gaan wij draaien voor nu. David Biesbal met... Uh,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 Just a trio de amor. Heel erg bedankt. Ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Silencio van David Biesbouw, of David de Bisbal hier op CFM uh, Zandvoort. En, uh, keertje eventjes een andere soort productie, maar dat maakt allemaal niet uit. Of soms moet je de spelregels een beetje verbreken. Het is tijd voor de dubbelhit hier op CFM Zandvoort. En dit keer heeft de dubbelhit niks te maken met dat het liedje op elkaar lijkt. Maar het heeft met te maken met een titel. En dit keer hebben wij gekozen voor Stad en Land. Dat is een, uh, een duo uh, die uh, vorig jaar ontstaan is en... Uh, er zat ook vroeger een Zandvoortse jongen bij... die nu niet meer in Zandvoort woont. En hij woont nu in Spanje. Dus, en hij is ook uit de band gestapt. En nu zijn ze nog geloof ik met z'n drieën. In ieder geval, dit is Stad en Land met Lieveling. Mm -hmm. Net als ik denk, ik heb alles weer op een rij. Maakt iets van binnen zonder dat ik dat zou willen. Weer iets los in mij. En drijven die... We de dachten de plannen ons uit elkaar veel te veel. Zandvoort, dat is een van de dubbelhits van vandaag. En uh, ja, natuurlijk, de, de tegenhanger is uh, ook een lieveling. Maar uh, dat liedje lijkt totaal niet op elkaar. Maar het is echt puur de titel waar dit keer op je gekozen is. In ieder geval, de dubbelhit van deze week is uh, Stad en Land met Lieveling. En vandaag uh, Gerard Joling met Lieveling. Lieveling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Let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 Is je naam Lieve Ik krijg je niet uit Mijn gedachten Lekker dat Laat mij niet langer van vandaag, Gerard Joling met Lieveling en Stadtenland met Lieveling en dit keer niet gekozen op hetzelfde liedje, maar dit keer gekozen dat het, uh, ja, dat uh, op, de op de op de titel U luistert nog steeds naar CFM Zandvoort en de lekkerste hits hoort u hier CFM Zandvoort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 Kresse met Uibertsteen hier op CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. U luistert nog steeds naar CFM in de avond live. En mijn uh, naam is Roy van Buringen, nog steeds. Wat een weekend was het eigenlijk, hè? als je er serieus naar kijkt in Zandvoort. Er stond naar tijden grote, grote file. En, maar, en iedereen uh, in Zandvoort klaagt daar niet over of wat. Want uh, dat hoort gewoon bij het circuit. En uh, wij zijn hartstikke trots als Zandvoort, dat het zo'n leuk weekend is. En uh, ook trots op natuurlijk Max. En het is eigenlijk onze eigen Max Verstappen geworden. En, uh, ja, of het nou, uh, hij woont in België. En um, ja, of hij nou uh, hier uh, groot is of daar groot is, het maakt niet uit. Maar het is gewoon onze eigen zandvoort Max Verstappen geworden. En dat uh, kan je wel zien naar het uh, grote familieweekend van Max Verstappen... Georganiseerd door Jumbo. En uh, meteen uh, grootste plannen met de circuit. Formule 1 komt uh, hopelijk uh, weer terug. Opnieuw, wel, daar zijn ze mee bezig. Uh, grootste plannen met een hotel en dergelijke. Nou, Ik ben benieuwd hoe uh, ver uh, dat zou komen. En uh, ja, wie ook een steuntje in de rug van Max Verstappen uh, wilde geven. Dat zijn de gebroeders. Go. Moet je maar luisteren. Wasbazine vol op applaus verdienen. Kijk hem gaan. Onze Max. Oh, wat gaat hij toch weer hard? Even wachten. Komt hij aan? Niets dat er nog van kan gaan. Dames en heren, hij is wereldkampioen. Handen hoog voor Max. hey! naast elkaar, bouw heeft wissel, die Max, die raakt niet in de war, schakel door een nieuwe. Bij wat een lekker geluid, het race. Hallo van Max hier op CFM Zandvoort van de Gebroedersco. O, alleen maar om uh, Max te stappen, een klein steuntje in de rug gegeven. Dat hebben wij ook als Zandvoort gedaan de afgelopen weekend. Wat een drukte, wat een drukte, wat mooi. En ook die meet and greet natuurlijk op het uh, Raadhuisplein. Het, uh, in ieder geval zijn er uh, allemaal leuke geluiden. Ook minder leuke geluiden, maar ja, dat heb je altijd. U luistert nog steeds als CFM in de avond live. We zijn weer live op onze Facebookpagina. Dus als je mee wil kijken, hartstikke leuk natuurlijk. En wij gaan het volgende plaatje draaien. Dat is zoveel te geven van Nick en Simon, kijk je nee, over het over een viss glimlach op jouw gezicht. Want het is de moeite waard. Hoe de wind waait, zie vandaag als een omverkeer. Begin weer van. And I can't hide oh. can't hide can't hide Van Vels hier op CFM Zandvoort. En uh, ja, ondertussen komen de verzoekjes weer uh, binnen. Waaronder de smurfen. Nou, ik ga u vertellen dat uh, dat, dat programma hoort uh, bij, uh, bij de, het uh, item de tv-tune. Dat hebben we de eerste uur behandeld. Dus misschien nemen we de smurfen voor de volgende keer wel mee. Maar ik ga hem niet nu draaien. Uh, maar uh, ook het volgende liedje is aangevraagd door uh, Jurgen Hamburg en uh, het. Uh, het volgende liedje is van Daisy Talents. Als de liefde over is. Luister lekker naar Sierra's antwoord, naar Daisy Talents. Ik laat je los tegen beter weten in, want het gaat niet meer, het heeft geen enkele zin. Die hoor je hier op CFM Zandvoort. Daisy Tellens uh, hoor je hier zeker. En um, het liedje 'Heten Als de liefde over is. In ieder geval u luistert ons steeds naar CFM in de avond live. En um, we hebben een hele gezellige programma vandaag. Met ook heel veel interactie via onze webcam voor je Facebook. Hartstikke leuk. Dag kijkers. Hallo. En uh, ook allemaal leuke aanvraagjes. Ja, ik heb hem wel over in het begin van de uitzending. Yves Berens heeft zijn nieuwe single uit. Voor, met uh, Voor jou en Droomvrouw de Voorlopers. Heeft hij een nieuwe single. En dat het liedje heet nu Zin in jou, weer in jou. Maar dat maakt niet uit. En uh, dat is een heel leuk clipje. Die zou ik sowieso op onze Facebookpagina zetten. ZFM in de avond live. En dan uh, kan u dat uh, bewonderen. Maar u hoort hem nu al, ook op CFM Zandvoort. Wat een spraakwaterval was dat. In ieder geval, hartelijk leuk dat, u, leuk dat u nog steeds luistert. Dat zijn in het laatste... 10 minuutjes hier op uw ether of op internet waar u ook luistert. Uh, verzoekjes zijn nog steeds natuurlijk welkom. Dat is 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. En dat is onze CFM hotline. Wij gaan luisteren. Yves is met zin in jou. Heb je ook zin in jou? So I En mee te zingen met het liedje. En de kijkers op Facebook zitten natuurlijk mee te kijken. En dan krijg ik een berichtje van, uh, van mensen. Van uh, ja, leuk dat je zo synonym in me hebt. Nou, uh, dus niet hè. Oké, okay, u luistert al steeds naar CFM in de avond live. Weet je dat ook nog wat vandaag is gebeurd? Vannacht uh, telefoon, keek ik nog even op mijn telefoon. En um, stonden er 70 berichten in. 70 berichten met gefeliciteerd Roy. En iemand dacht dus dat ik vandaag jarig was. Maar vandaag is het 7 juni en ik ben op 7 juli jarig. Dus die mevrouw, die, uh, ja, die, uh, die uh, is een uh, maandje te laat. Geloof ik een beetje last van dementie. Maar ja, u uh, luistert nog steeds naar onze uh, gezellige radio-uitzending. We zijn aan het laatste vijf minuten gekomen. En, uh, dus we gaan nog twee nummertjes voor u draaien. Dat is in ieder geval eentje van Danny de Munk en Django Wagner. Hier op CfM antwoorden wij met z'n twee.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 Ik ik hier geboren ben, De morgen heb ik spijt. Zit er een kater in mijn hoofd? Maar nu staan mij er even niet bij stil. Door al die verdrankjes zijn achternaam verdooft, Omdat ik steeds het laatste rondje wil. Tot de radio. We zijn helaas alweer aan het einde gekomen van uh, deze uitzending... hier op CFM Zandvoort in de avond live. Helaas, helaas, helaas. We gaan nog heel even door, gewoon gezellig op Facebook. Dus plaatjes kunnen aangevraagd worden op onze Facebookpagina. Maar uh, we gaan wel afsluiten hier op uh, CFM Zandvoort. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer van 7 tot 9... op uw uh, favoriete lokale zender CFM Zandvoort. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Heeft u tips voor de redactie, stuur ze gewoon eventjes uh, naar... Uh, naar onze Facebookpagina. In ieder geval bedankt en tot ziens. U gaat luisteren naar het laatste nummer van deze uitzending. Step Right Up van Jamai. Sorry, ik vergeet helemaal wat te zeggen. Sorry, we gaan nog even één keer overnieuw. En uh, ik weet niet of ik dan Jamai ook nog voor u uh, op uh, kan starten. Wat een slechte zaak, wat een slechte zaak. Het uh, heeft ook uh, helemaal geen zin meer dat we het volgende plaatje aan gaan aanzetten. We maken er weer een flinke rotzooi van. Want we hebben nog maar tien uh, minuutjes en dan uh, of tien seconden. En dan gaan wij uh, naar het nieuws op CFM. Dus uh, daar gaan we gewoon ook langzaam uh, heen. Uh, Dames en heren, ik wil u nu nogmaals bedankt voor het luisteren en uh, wat een gezelligheid was het weer. Wilt u uh, kijk de goeie tijden. De komende week ben ik een paar keer te zien in Goede Tijden. Ik ben op, zoek, ik ben op bezoek bij Box in, uh, in Goede Tijden in Meerdijk en het uh, was een leuke ervaring. Dus kijk daar gezellig naar en wie weet zie je mij. Ik uh, wil u bedanken nogmaals voor het luisteren. Luister volgende week weer gezellig via radio, televisie of internet.